En de nummer 1 geplaatste Spanjaard Rafael Nadal is uitgeschakeld op de Australian Open. De licht geblesseerde Spaanse tennisser was in de kwartfinale kansloos tegen zijn landgenoot David Ferrer. Hij verloor in drie sets, 6-4, 6-2 en 6-3. En dan nog het weer, af en toe zonder ook kans op een bui. Het is een graad of 4. Dit was het NOS Show.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 Wil je ook voortaan gewoon de brug dichtlaten en de, de, de spoorbomen openlaten voor me, Ruud? Sorry, ik ben wat te laat vandaag. Erg, hè? Het was niet mijn schuld. Nee, nee, nee. Maar het viel niet op, hè? Huh? Het viel niet op, maar hè? ik heb alleen een prijsvingers en ik ben door en door koud. En gewoon, ik ben helemaal verkleund. Ik ga een sleutel eisen gewoon bij de directie. Dus directies, jullie luisteren, ik wil graag een sleutel. Want dan kan ik er tenminste in. Ik ben altijd eerder dan hij. En ik ben al... Maar goed, dit zijn de vaniljaren. En uh, we gaan vandaag weer singeltjes draaien. Ja, het kan me niks schelen. Ik heb hier een hele bubs meegenomen. Het enige wat ik u beloof, denk ik... <laughs> denk ik hoor. Dat is dat ze wat minder kraken dan vorige week. Maar ja, vorige week waren het toch allemaal platen zonder hoesje. En ja, nou, we zullen ik... allemaal een hoesje hier. Ja, ik zet nu allemaal een hoesje. Nu, ja. Keurig. Ja. Ze hebben nu allemaal mijn hoesje. Keurig. Leuk, hè? Ja. Het eerste wat we gaan doen, want we hakken er gelijk maar in, is een EP'tje, dames en heren. Weet u nog wat een EP'tje is? Weet jij wat een EP'tje is? Uh, ja. Wat is dat dan? Een singeltje waar twee nummertjes op staan. Nee, waar vier nummertjes op staan. Oh, vier Ja, twee aan één kant. Daarom heet het ook Extended Play. Yes. Snap je? We hadden dus vroeger de... Twee aan de A-kant, twee aan de B-kant. Oké. Okay. Ja. vroeger hadden we dus de, de single, bedoeling. de EP en de LP. Zo ging dat vroeger. tegenwoordig heb je alleen nog maar cd's. Uh, en nee, je hebt ook singeltjes. Ja, de... dat is ja, ja. <laughs> nou, het eerste singeltje de, of het eerste epeetje uh, of het nummer komt van een EP'tje. dat is van Bob Dylan en uh, dat is een EP'tje. dat is wel uniek denk ik dat uh, heet New Hits er staan vier nummers op uh, Bob Dylan's Blues Pledging My Time en Can You Please Crawl Out of Your Window maar het bekendste nummer wat erop staat en wat dus echt een hit was dat is het nummer wat wij uh, nu gaat hij. Hij moet wel op 45 toeren, hè? Dat, dat even duidelijk hebben. Volgens, volgens mij ben je nog niet helemaal wakker. Volgens mij ben je nog niet helemaal wakker. 72 dat in, is dat ook goed? Ah, vind ik Oké. Het eerste nummer. Bob Dylan. Rainy Day Women. Nummer 12 en 35. Hier komt ie. Bob Dylan. Get Je moet werken. Dat is het. niet hoor. Ja, natuurlijk. wel. Weken, dat moet je niet doen. Joh. Ja, dat moet, je je moet geld gooien. verdiend worden. Bob Dylan, Rainy Day Wimmer, nummer 12 en 35, zoals het, uh, zoals het officieel heet. En uh, dat komt dus van een. Uh, van een uh, van een LP'tje, dat, of een EP'tje, moet ik ze natuurlijk zeggen. Een EP'tje, dat heet Bob Dylan, de nieuwe Hits... van een zeer jonge Bob Dylan, nog uit 1965, denk ik. Daarom trendt zo in die buurt. 65-66. We gaan verder met uh, een Nederlandse band. Dames en heren, een hele leuke Nederlandse band. En ze bestaan nog steeds. Ze zullen bijna kort zo wat 50 jaar bestaan, denk ik. En dan heb ik het niet over de Bintangs, maar dan heb ik het over de Golden Earring. Um, zij begonnen natuurlijk als bandje, dat heette de Golden Earrings... Ja, en hun allereerste hit was uh, Please Go. En dat was een nummer dat eigenlijk nog wel een beetje rammelde en zo. En uh, niet zo erg best was opgenomen in, uh, in Nederland. Maar voor hun tweede single, omdat ze al een LP hadden die goed verkocht was en zo... ...mochten ze uh, gaan opnemen in... Uh, in Engeland, de Konende Rings. Ja, ze mochten helemaal een trip naar Londen maken. En dan mochten ze daar een tweede single opnemen. En dat was ook gelijk te horen. Want die klonk oneindig veel beter dan, uh, dan, dan het eerste singletje, Wel het een leuk nummer was hoor. Please go. Maar goed, we gaan uh, nu de, de single draaien. Hij is helaas mono. Want de serie, stereo singles hadden ze nog niet in die tijd. En... Uh, het is een hele grote hit voor de Golden Earrings geweest. En dat is een van hun sterke nummers. Het nummer dat heet That Day. De Golden Earrings. <middels> Love Het voordeel van singles is dat ze lekker kort duren. Ja, we kunnen een hoop draaien net zoals vorige week. We een hoop draaien. Golden Winnings dus met That Day, hun tweede single. 65 was het, ongeveer 66 zo in die buurt. En uh, was een grote hit in de toen ongeveer net gestarte Nederlandse top 40. Prachtige plaat, leuk hoesje ook. En uh, dat maakt het leuk. Het volgende nummer komt uit het Motown gebeuren. Uh, er staat nog een officieel, kan je het is, Want er zit nog een, een stickertje op van Hoge Bijl. Nou, die bestaat al, uh, ik weet niet hoe lang niet meer. Uh, muziekhandel Hoge uh, Bijl, weet u het nog? Als u uit Harlem komt, weet ja. u dat. Hoge Bijl. Recht tegen Elfproef zaten die. Klopt. Wat nu hobo hi-fi is, geloof Klopt. ik. Klopt. Dat vroeger hoge mijl. Dat, uh, dat had, klopt als Dan een had dus. je een hele leuke platenkelder. En er stond een uh, wat oudere dame. En die vond dat eigenlijk helemaal niet zo leuk. Want dan kwamen natuurlijk al die tieners. Die kwamen toen de tijd. Dat noemde je toen tieners. Ja, dat die, deed het nog steeds zo. Nou, die kwamen je, kwam je toen binnen. Hè, en dan ging je singeltjes luisteren. Je had voor die luistercabines. En dan, ook, dan pakte je gewoon vijf, zes singels uit de bak. Je ging je eerst luisteren. En dan dacht ze, nou, ik verkoop wat. wat. Dan had je de singels weer gehoord. En dan ging je de deur uit. Ja, zo ging dat. Zonder dat je iets kocht natuurlijk. Dan werd op een gegeven moment wel paal en perk aangesteld. U mocht er op een gegeven moment nog maar één of twee luisteren. <laughs> Wat, het Wat flauw. Het werd, het werd natuurlijk gek. Edwin Starr, dames en heren. Hij komt uh, van het uh, Tamla Motown label. Het is volgens mij een oud nummer van de Temptations. En uh, ik vind het een, fantastische, uh, een fantastisch nummer. Luister u maar naar deze prachtige oude single. Edwin Starr, War. What is it good for? Yeah. What is it good for? Absolutely Nothing uh -huh. Yeah What is it good for? Absolutely Nothing Say it again, y'all What? Yeah. Who What is it good for? Absolutely Nothing Listen to me oh. dat nummer 8 stond in de Amerikaanse top 100. En nummer kijken 19. Ja, in de Engelse top 100. En in Nederland was het ook een grote hit. Oorspronkelijk dus een stuk van The Temptations. En het gaat ook in een film voor te komen. Rush Hour, dat hoor ik net. Dat lezen we net. Dus dat is wel interessant. Ja, ik herkende hem. En van de week heb ik Rush Hour gezien. 1 en 2. Sing Jackie Chan zingt dat nummer. Dat is wel grappig. Oh, En aan het einde van de derde Rush Hour wordt hij ook weer gezongen. Oké, nou. Dit was dus de hitversie van, uh, van Edwin Starr. Van Temptation stond hij alleen op een LP. En uh, dit was wel een uh, lekkere grote hit in ieder geval. Tamla Motown hits, dames en heren. Edwin Starr. Het volgende nummer dat uh, kennen wij in het Nederlands. Het zou leuk kunnen zijn trouwens. Het is raar lopen. Het kan raar lopen. Uh, daar zou dit een hele leuke van zijn. Want uh, dit nummer is in Nederland bekend als de Chinees doet veel meer met vlees. Oké. Okay. ja. <laughs> de Chinees doet veel meer met vlees. Dat is de Nederlandse versie. Maar dat is, maar het is een oorspronkelijk een Engels nummer van een band. Die heet The Web. Uh, with John L. Watson. En uh, het is een heel vrolijk en gezellig liedje. Het heet namelijk Baby, Won't You Leave Me Alone. Zo heet het. Klopt. En daar komt het. <laughs> Klopt het? Ik laat je helemaal niet alleen. Hoor. Ik weet niet van... Baby, won't you leave me alone? Baby, I like being on my own Please stay away, if only for a day It's for the best, cause I need the rest When I look around me, you are there Everybody knows but you that I don't care Give us both a break, it's a big mistake Cause I've had enough of your love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 Love is too strong. It goes on and on. You got me out of my mind. I'm crazy. Baby, won't you leave me alone? John L. Watson, dames en heren. Dat is leuk, die korte singeltjes. En uh, dat heet Baby Won't You Leave Me Alone. En in het Nederlands werd dat onder tijd gecoverd. En toen heette het dus uh, de Chinees doet veel meer met vlees. Bami, goring, nasje, saté en neem ook nog een lumpia mee. Of zo. zo was de tekst, als ik het me niet vergis. We gaan door naar een Amerikaanse band uit, uh, echt uit het Flower Power uh, tijdperk. 1967 natuurlijk, u weet het, en Woodstock. Um, dat soort dingen, 69, een beetje in die periode. Um, ze hadden grote hits met Daydream en, en dat soort dingen. Ja, Daydream was er één van. En dit was er eigenlijk ook een. En eigenlijk in dit nummer moet je maar eens opletten. Er zitten uh, bepaalde stukjes in die herken je misschien uit de grote hit van Rob Nijs, Hoewel de Love Spoonful dat waarschijnlijk nooit geweten heeft. Maar er zitten hele kleine fragmentjes in dat je denkt van... ja. Um, en dat is natuurlijk wel uh, toepasselijk bij uh, de weersgesteldheid van uh, de afgelopen dagen, dames en heren. Want het is een heel lief liedje, een heel leuk liedje van The Love and Spoonful met John Sebastian. En het nummer dat heet Rain on the Roof. Oftewel, regen op het dak. Ja, kom. Daar komt ie. While it soaks the flowers Maybe we'll be caught for hours Waiting out the sun You and me were gabbing away Dreamy conversation, sitting in the hay Honey, how long was I laughing in the rain? You, cause I didn't feel a drop Till a thunder brought us to And pour. Cause the way it makes you look makes me hope it rains some more Out the sun Tee, jongen, je moet wel uh, opblijven Het is ik kort allemaal. Ja, het zijn twee, uh, een paar, paar minuten. Maar, maar we ben ik, ik, ik zat een uh, beetje aan de Kamersutra te denken. Met yeah, de ja, dat dacht ik wel weer. Ben je zeker weer geweest? Nog wel die, die uh, uh, ja, uh, erotiek, erotische uh, toestanden? Erotiek beurs. Nee, dat ben ik dit keer niet geweest. Nee, ik ook niet. ja, uh, uh, uh, ik moet uh, toch uh, aan de Kamersutra denken als ik dit nu hoor. Ja, omdat het op het label staat. <laughs> hè, hè? Gewoon, ja, het was uitgebracht op het Kamersutra label. Of elf, elf acht weken stond... Nee, dat is niet waar. Hij stond... Uh, zeg het nou eens goed. Acht Jok, weken hij stond acht weken in de top 40 en zijn uh, hoogste notering uh, in 1966 was 11. En uh, Love Spoonful kent u natuurlijk van de grote hits, onder andere Daydream. En uiteraard, in die dus kan ik de city bijna. Ja, hoe kan ik dat bijna vergeten? Nee. Dat snap ik ook niet. Nee. Nou ja. In ieder geval is de groep opgericht door uh, John Sebastian en uh, Zel Janowski. Dat was de gitarist. En die Zel Janowski die zat ook weer in een uh, New Yorks popbandje dat heette De Mugwumps. Ja, En uh, ja, de, de connectie is snel gelegd, want daar in die Mugrooms, waar, waar dus Seljanovski in zat, daar zaten ook uh, twee mama Kes en Ken en, en, en Danny uh, Dogertie van de mamas en de papas die zaten daarin. Dus dat is weer de hele uh, muziekscene die uh, dat een beetje bepaalde. Allemaal een beetje afkomstig uit het, uit het folkwereldje, zeg maar. en. Uh, John Sebastian kennen we natuurlijk ook aan zijn, uit zijn optreden op Woodstock. Onder andere in de film en op de cd's, lp's. Daar. Ik zal die toch nog eens een keer meenemen, die Woodstock set. Gaan we een hele middag Woodstock draaien, is ook wel leuk. Um, we gaan door met... Um Steelers Wheel. Uh, Steelers Wheel is de band waar we een paar weken geleden ook een beetje aandacht aan besteed hebben door... ...na het overlijden van frontman Gary Rafferty. En zij hadden uh, eerst al twee grote hits gehad met, st met Stuck in the Middle with You en natuurlijk het Late Again. En uh, daarna kwam uh, dit liedje dat niet op die eerste LP stond, maar wel een aardig liedje is. En daarom draaien we het Steelers Wheel. Het lijkt een beetje op Stuck in the Middle. Het is een beetje hetzelfde sfeertje, maar het heeft alleen een andere titel... A bit long, also. Everyone's agreed that everything will turn out fine. Here is Steelers' wheel. Harry Raverty, Joe Egan waren de grote mensen van, uh, van Steelers of Wheel en dit was eigenlijk hun derde single denk ik, uh, en, want we hadden in ieder geval hadden we Late Again en we hadden daarna natuurlijk of in het begin hadden we Stuck in the Middle with You. En dit was, uh, ik weet eigenlijk niet eens of Lateran wel een single was. Het staat hier niet vermeld in ieder geval. Hier staat alleen um, uh, stuck in the middle. And everything agreed that everything will turn out fine. En dat was toen natuurlijk ook nog wel zo. Dat de tweede single vaak erg op de eerste leek. En dat was hier zeker het geval. Want het was echt. Precies hetzelfde sfeertje als Stak in de Middel. Daarna kwam Lady is stilis... alleen op een album geweest. Ja, zie De eerste album, de debuutalbum in ja, 1972. Ja, dat klopt. Dat, uh, dan had ik, dat, ik dacht dat dat ook nog een single geweest is. Misschien is dat later nog wel een keer gebeurd. Dat kan natuurlijk, weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, dit nummer dat, uh, de, de hoogste positie... was uh, 33 in de Engelse top... Uh, de Engelse toplijsten. UK single chart. UK single chart. Nou, ik vind het goed. Everything agreed. Everyone's agreed that everything will turn out fine. Steelers will. Nou, dan gaan we nu maar naar... Uh... Ja, meneer Jansen, het kan raar lopen. Ja, ik stond kwartier voor de deur, maar de jury ook. Die waren helemaal pissig. God, ik, ik, ik heb ze op jouw bonnetje maar uh, even een bakje koffie laten halen bij, uh, bij uh, het wapen. Want uh, die wilde weg. Ja, dat is de laatste keer. Hè, want uh, Shaila's broodjeswinkel gaat vandaag open. Wie is Shaila's Breukjeswinkel? Het is hier op het gastheidsplein als Café Alex. Nieuwe broodjeswinkel internetcafé, koffie, oh? heerlijk. Oh. Laat vandaag open. Gaat vandaag open? Ja. Dus voortaan als je te laat kan ik een bakje koffie halen op jouw bonnetje dan. Ja. Toch. <laughs> Nou, okay. En een broodje eten. En een broodje. Oh, dat is dan lekker. Lekker broodjes op Shaila oh, ja, oh, oh, oh, dan gaan we straks oh, oh. even een broodje halen op oh, Shaila. Oh. Vandaag is de opening en vanaf morgen denk ik dat je echt broodjes kan halen. Ja, Zal ik eens kijken wanneer ze allemaal is. open is? We gaan uh, door met het lopen, lopen, namens heren. Ik weet niet eens wat, wat komt er eigenlijk. Want, uh, want uh, hallo, goedemorgen. Heb je er nog? Loopt die vecht die man. Hoe ben uh, goed van? Even kijken wanneer Shaila allemaal open was. Ja, maar je, we moeten weten wat er kan trouwen. Ja, nee, je moet even een beetje Shaila spammen. Nee, joh. Want dit is iedere dag, tenminste maandag tot en met vrijdag om half acht al open. Tot half twaalf s'avonds, hè. Vergeet het niet. En vrijdag zelfs tot half drie. En zaterdag gaat ze om half elf open. Gaat maar door. En gaat ze om half drie dicht. En zondag hebben ze een vrije dag. Gaat maar door, is die ja, nee, Dat is ongelooflijk dat is sluikreclame. Dit nee, is dat is geen sluikreclame. is gewoon reclame. Nee, dat is nee dit is dat gewoon niet. echte reclame. Nee, dat mag niet. jij laatst broodjeswinkel. Gastasplein. Toch. Be there. Echt waar. Eh, uh, gaan we lopen? Ja, we gaan de Equals doen. Met uh, Baby oh Comeback. Ik door oh Vind uh, je dat wat? Even voor het uh, programma-beleidend uh, orgaan Ach, of zo. Uh, dit is niet mijn verantwoording. Nee, ik neem alle verantwoordelijkheid. kamp feest. Feliciteren we Shiloh met de nieuwe winkel, hè. Je houdt toch een beetje in de Equals, The Equals dames en heren. Ben Baby de 60e jaren big. waar onder andere Eddie Grant in zat. Die we later nog uh, uh, uh, met Bring Me Hope Joanna en zo, dat soort liedjes uh, hebben leren kennen. Dat heette dus de Equals. En waarom heette die band nou de Equals? Nou, dat was namelijk een bandje dat bestond uit ik, volgens mij uit twee negers en twee blanken. Oh, negers mag je niet meer zeggen. Uh, twee afro, gekleurde. Uh, twee gekleurde mensen en twee blanke mensen. Twee zo, Afro-Amerikanen toevallig? Ja, nou nee, het waren Engelsen geloof ik. Oh, maar in ieder geval, dat was. Uh, dat was de reden waarom het uh, beentje, dus de Equals, heten. Goed, nou, wat heb je bedacht uh, wat er weer als Nederlandse versie tegenover staat? Het zal wel weer een ramp wezen. Schatje, kom terug. Ja, dat bedoel ik. <laughs> Jack van Raamsdom. Ik ben benieuwd. Nou, en anders ik... steek je over 3 minuten en 9 seconden weer de radio opnieuw aan. Ja. zo een optie. Ja. Nou, zet maar uit. De Oké. Okay. De rechts. De een gaat goed, de ander slecht. Het is wat triest, maar het is waar. Niemand blijft nog bij elkaar. Kom terug. Schaatsje, kom terug. Schaartje, kom terug. Schaartje, kom terug. Je ziet het steeds in de wereld. men laat elkaar in de steek. Zo verloor ik mijn meisje in de disco. Net toen ik naar een ander keek. Ik zei, now. To To now. To now. To now. To now. Schaartje, komt terug. Schaartje, komt terug. En er is iemand uitgebroken uit hun baaiers hier in de stad. Alle ze zijn nu triest en radeloos. En één zijn met de stem die braak. Kom nou, kom nou, kom. Nou. Kinees van de buurman. is aan het zwerven gegaan. Nou roept hij steeds om dat beestje, met in zijn ogen een traan Kom dan, kom dan, kom dan, kom dan. kom terug, dan. Schaartje, wow. kom terug, Schaartje, kom terug, Schaartje, kom terug. Schuitje, kom terug. Schuitje, kom terug. Gaat goed, de ander slecht. Het is wel triest, maar het is waar. Niemand blijft nog bij elkaar. Kom terug. Schaartje, kom terug. Schaatsje, kom terug. Schaartje, kom terug. Ik zal volgende week even die uh, kettingzaag meenemen. Dit kunnen ze afkomen, het haalt het programma zo naar beneden. Ja, het haalt het zo naar beneden het niveau. De Jack hè, van Ransom heeft in 1982 een, met vier anderen een bandje opgericht. Okay. Exit. Nou, moeten we het allemaal weten? Nou, die was redelijk succes succesvol. Ik vind, ik, vind ik vind eigenlijk gewoon dat je Brabanders moet je gewoon verbieden om muziek te maken. Met de uitzondering van Guus Meewes, dat is misschien De enige Brabander die nog een beetje leuke muziek kan maken. Ja, maar ja, voor de Jack komt uit Den Bosch, hè? Ja, nou ja, dat bedoel ik, dus Braband. Dat is toch verschrikkelijk. Ja. Dat is verschrikkelijk wacht even. We zitten natuurlijk de jury nu te Weet je wel de... wat wel grappig is om te weten? In 1991 werd hij overvallen en heeft er een hersenbeschadiging over gehouden. En oh. daarna is hij alleen maar Nederlands Nederlandstalen gaan zingen. Oh, nou, nou, is het, nou wordt het duidelijk. Ja. <lacht> jury, wat is jullie oordeel? Nee, ik vraag, wat is jullie oordeel? Ah, dat is duidelijker. Nou, oké. Okay. Zo, maar we gaan leuk met leuke muziek verder gaan. Want ik word hier zo van. Hè. Ik word hier zo. Ik ben, ik ben, ik ben van plan. Ik ben, ik ben in staat om hier door het raam heen te springen. Nou, dat lukt toch niet, want het is dubbelglas. Maar. Nou, je, je mag het voor mij proberen hoor. Ja. Even aanloop je nemen, Ruud. Kom op, even aanloop je in. Ja, het is gelukt. <lacht> Goed, Steppenwolf, dames en heren. Oftewel de Steppenwolf. Steppenwolf was een ruige band uit, uh, uit jaren zestig. En uh, u weet dat er toen ontzettend veel gebeurde. En uh, er waren ook een aantal films en musicals... die behoorlijk uh, impact hadden op het hitgebeuren in die tijd... Heer uh, was daar een groot voordeel van, voorbeeld van. Maar ook natuurlijk de film Easy Rider. Uh, een film over een stel motorgekken die uh, door Amerika heen croste. En zo met Dennis Hopper en Peter Fonda onder andere zat, uh, speelde daar een belangrijke rol in. En een van de grote nummers uit die film. En dit gaat natuurlijk ook over motoren. dat kan bij de Get Your Motor Running Head Down the Highway. Dat, dat zegt al genoeg. Overigens is het wel een uniek singeltje. Dit is een, een, het is een, een heruitgebracht verhaaltje. Want het oorspronkelijke hoesje wat ik ervan heb... dat zegt dat op de ene kant staat Born to be Wild... en op de andere kant Everybody's Next One. Maar dat is dus niet waar bij dit singeltje. Want op dit singeltje staan twee grote hits van, van Steppenwolf. De ene, de ene kant Magic Carpet Ride, dat was hun tweede hit. En natuurlijk de eerste. Born to be Wild. Yeah! Ah, ah. Zou ik zou ook zeggen. Ja. Uh, Born to be Wild. En dat loog er niet om. Uit de film, natuurlijk. Uh, Easy Rider. Met Dennis Hopper en Peter Fonda. Het volgende meisje, dames en heren. Dat heeft een kortstondige carrière gehad. Niet zo erg lang. Uh, zij, begon, uh, zij maakte in de tijd. als Anneke Konings. een heel lief singeltje. Dat heette De Heilige Auto. Ja. Dat was een heel lief singeltje. Dat ging dus over de, over de, over de aan, aan, aanbidding. van sommige mensen voor een auto. Dus vandaar De Heilige Auto. Een heilige cool. De Heilige Auto oh. heette dat liedje. De heilige Koe. De heilige ja, Koe. Ja, oké. Okay. Maar dat liedje heette de heilige auto. Dat was toch zelf als de heilige Koe. Ja. <laughs> in 1972, dames en heren, letten we even niet op hem. Laten we even op mij. Let u even niet op wie. In 1972 dus, deed zij mee aan het Knokkenfestival. En toen begon zij in plaats van Nederlands Engels zingen. En dan moest natuurlijk ook haar naam aangepast worden. Want Anneke Konings, dat kennen ze niet in het Engels. Dus dat was een beetje lastig. Dus vandaar dat zij haar naam toen veranderde in Andeen. En um, dat schreef je aan elkaar. Andeen, hè? Andeen. Dus niet dat je, niet je het zegt van Ben Sonders Andeen. Nee, dat dus niet. Het is dus gewoon Andeen. Ja, oké. Okay. Goed. Haar eigen naam Anneke Konings. En ze had met dit liedje een, een, een aardig liedje. Toch wel. En ik vind het ook nog een mooi liedje. Ik vind het eigenlijk wel leuk dat ik het weer terugvond zo in mijn kast. Want ik vond het toen de tijd altijd wel een charmant liedje. Lovers, bye bye. Anneke Konings, oftewel. En Dean. All the girls with their boys. All the kids with their toys. Will they still go on playing? If they knew that the earth, which is theirs from their birth, will no longer be swaying, are you enjoying your one-minute life? It is all that you got, what you worked for, endlessly. Uh, oftewel terwijl Anneke Konings en, uh, nummer dat heette Lovers Bye Bye. En nu we toch een klein beetje in het... In het in, want zij komt ook weer uit het folkwereldje vandaan. En nu we daar toch een beetje in zitten... Gaan we even naar een uh, Schotse uh, folkzinger. Uh, die uh, ook in de jaren in navolging van Bob Dylan... Natuurlijk heel veel, uh, behoorlijk wat hits had. Het begon allemaal met Catch the Wind. Uh, toen kwam ook nog het prachtige Colors... En ook dit uit 1966. Dit is uitgebracht in februari 1966. En het, de hoogste positie die het haalde was 18 in de Engelse single chart. En dan weten de kenners natuurlijk al lang waar ik het over heb over Donovan. Later zou hij elektrisch gaan uh, met, met elektrische gitaren, elektrische band. Net als Dylan trouwens. In navolging ook weer van Dylan. Uh, maar dit is nog lekker akoestisch. Josie Donovan. Josie Josie, I won't fail ya, I won't fail you Have no fear Josie, I won't fail ya, Give me one more chance The day is near The meadows, they are bursting The yellow corn lies in your hand And with night comes sorrow tide of dawn slips on the land. The long breezes are blowing all down the sky into my face. I've a weary kind of feeling like my time has come and gone to waste. I love you, darling, Josie The trees of pine They grow so tall How come you came to love me When you didn't love me at all Josie, I won't fail ya, I won't fail you Have no fear Josie, I won't fail ya. My chance The day is near My Josie Looks a child now As she lies Here on my breast In the night I think about her In the day I get no rest I cut me A young pine cone And I give it to The river deep It's a way by your window Where you lay so long in sleep God bless you, darling Josie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 lief liedje. Ja. ja, Hartstikke lief. Goed, Josie. Ik vergist me. Hij kwam uit op 18 februari 1966. <lacht> Hitnotering staat er niet bij. Ik dacht even, ik zat even verkeerd te kijken. Mag op, niet uit. Op, op het beeldscherm. ik dacht dat hij 18 mei er staat geen notering bij. Jammer, nou weer. Josie dus, Van Donovan. Later zou hij dus op de elektrische tour gaan, zei ik al net als Dylan. En kwam je met Sunshine Superman en Hurdy Gurdy Man en dat soort uh, dingen allemaal. En Atlantis en zo, met, uh, dat soort dingetjes. Goed, uh, Ja, we gaan zeker naar het nieuws. Ja, we gaan rustig aan naar het nieuws toe. Gaan we rustig aan naar het nieuws toe? Ja. Oh, waarom doen we dat? Uh, nou, dat vinden ze leuk. Dat hoort, erbij. Oh, dat hoort erbij. Kijken wat er allemaal weer gebeurd is in het uh, land en de wereld. Uh, opstand in Egypte. Bijvoorbeeld. Of Bijvoorbeeld een uh, de... krokodillenaanval in de Nijl. Ja, of uh, een tijger van een circus die uh, losbreekt en een ja. giraf. Uh, en, kameel, uh, en uh... ja. Ja, nee, nee, een kameel wat doodmaakt. Ja, een giraf. Een tijger. Maakt. Zal die moeite hebben met die nek? Nee, nee, nee. Het was geen giraf. Oh. Het was een kameel die was dood. Oh. En er was een giraf volgens mij gewoon gewond geraakt. Dus oh. Nou ja, het zal oh ja, wel. Ja, maakt het allemaal uit. In ieder geval, je hoort het op het NOS-nieuws over 1 seconde. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De hoofdredactie van Trouw heeft protest aangetekend bij de Egyptische autoriteiten. Aanleiding is de mishandeling van de correspondent van de krant in Egypte. Volgens Trouw is hij gisteravond in Cairo door een groep van zo'n tien geuniformeerde politieagenten mishandeld. Hij raakte erbij gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De correspondent werd met knuppels over zijn hele lichaam geslagen, ondanks het feit dat hij zich herkenbaar maakte als Nederlandse journalist. Volgens trouw was het een gerichte actie. De correspondent was alleen en bevond zich op dat ogenblik niet tussen demonstranten. In Den Haag heeft de man geprobeerd zichzelf in brand te steken. Want dat gebeurde voor de Egyptische ambassade aan de badhuisweg. Volgens ooggetuigen goot de man vloeistof over zich heen en probeerde daarop zichzelf in brand te steken. Maar dat lukte niet. Toegesnelde agenten pakten de man op en brachten hem naar het bureau, waar hij onder de douche is gezet. Over de identiteit en het motief van de man is nog niets bekend. Minister Leers zegt dat het soms moeite kost aannemers en architecten te vinden voor het bouwen van detentiecentra voor asielzoekers. Volgens Leers zijn bouwers vaak bang dat ze te maken krijgen met activisme. Ze worden bijvoorbeeld bedreigd door mensen die...